Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Transvrouwen die hun puberteit nog als man hebben doorgemaakt mogen voorlopig niet meer meedoen aan grote atletiekwedstrijden. Dat heeft de atletiekbond World Athletics bekendgemaakt. Volgens de bond zouden transvrouwen voordelen kunnen hebben ten opzichte van biologische vrouwen. En dat heeft met testosteron te maken, zegt de voorzitter. Ik zal worden door de absolute clear scientific consensus that testosterone is the key determinant and that cannot be trumped by gender. De atletiekbond heeft ook besloten dat intersekse atleten, dat zijn mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen, niet te hoog in de testosteron mogen zitten, bijvoorbeeld door speciale medicatie daarvoor te slikken. In de VS wordt de baas van TikTok al uren verhoord. Hij moet aan Amerikaanse politici uitleggen hoe zijn app met de privacy van gebruikers omgaat. De VS maakt zich daar zorgen om en wil misschien de app verbieden. Volgens de baas van TikTok zit de Chinese overheid echt niet achter de app. Hij zegt dat meerdere bedrijven en mensen over de hele wereld eigenaar zijn van TikTok. In Duitsland is maandag een grote staking bij de spoorwegen. En dat betekent dat de treinen vanuit Nederland ook niet rijden, zegt de NS. De trein naar Berlijn en de nachttreinen naar oost Oostenrijk en Zwitserland rijden niet maandag. Mensen die een kaartje hebben kunnen bij NS terecht om hun geld terug te vragen of om om te boeken. Wilde katten moeten beter beschermd worden, zegt een onderzoeker tegen 1 Limburg. Maandag werd de oudste wilde kat van Nederland, 13 jaar, doodgereden op een provinciale weg in Zuid-Limburg. Je hoort de wilde katten-expert. Ja, nou ja, het valt traag is dat er hier op een, een stuk van 500 meter, gewoon in vijf jaar tijd, al drie wilde katten zijn doodgereden die gevonden zijn. Misschien zijn er nog wel meer gewoon de bosjes ingelopen nooit gevonden. Maar in ieder geval drie en ook nog twee boomarten. Ja, volgens hem zouden de hekken om de N281 hoger moeten zijn... zodat de katten er niet overheen springen. En daarnaast zou er een ecoduct moeten komen. Een viaduct, maar dan voor dieren. Er leven maar twintig wilde katten in de Limburgse bossen. Het weer, iets meer regen vanavond en vannacht. Uiteindelijk koelt het af tot 10 graden. Morgen wolken, zon en buien door elkaar. Zelfs ook kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 vandaag Uitgekomen, deze nieuwe single. Nou, als dat krijg je dan op een gegeven moment. De nieuwe single van Black Operator. Ze hebben gewoon maling aan. En het uh, feit van uh, nieuwe releases op vrijdag. Ja jongens, dat doen we niet aan mee. En ze hebben You Better Run, You Better Hide. Dat is uh, weer met een uh, aardig creepy ondergrondje. Ze hebben zich uh, laten inspireren op de slasher films. Dat zegt uh, deze band. Weet je wat dat is, Marcus? Slasher films. Weet je dat wat dat is? Het zijn horrorfilms. Uh, Halloween is uh, een van uh, de films in het slasher genre. Goed, we gaan uh, gelijk uh, verder met nog één nummer. En daarna mag uh, de zweefclub weer helemaal in actie komen. Want ja, we uh, hebben ze tenslotte niet zomaar in de studio. Dan uh, gaan ze ook uh, wel wat uh, laten horen. Maar dat gaat uh, straks gebeuren. Eerst tijd voor nog een Volendamse band. Namelijk Lorem Ipsum en... Lessons in living. Dus met uh, Lessons in Living Ik uh, krijg net een melding op uh, Mijn Instagram, tenminste op ons Instagram account FM Alternative en Dan worden we ineens uh, achtervolgd door Het huis van bewaring, nou ik weet niet of wij uh, Strafbare feiten zijn, uh, hebben begaan het, uh, Nou ja, Thomas uh, Denkt daar anders over, van uh, de Zweed maar het is uh, weer zover. Ze uh, laten weer wat uh, van zich horen. De zweefclub vanavond in uh, de studio. Moet ik even het lijstje erbij pakken, want uh, dat is wel belangrijk. Want anders dan weten we niet waar we zijn. En we beginnen weer met een nieuw nummer van ze. En dat is Fit me maar. Big Batman. was hem. Het uh, eerste nummer van het tweede blokje van drie. Um, ja, en uh, dan uh, komt er natuurlijk uh, materiaal wat er al eerder is uitgebracht. En dat is ook, uh, geloof ik, ook uh, te vinden. Hè? Dat, uh, wat, uh, wat er nu komt. Toch. net uh, Nooit moeilijk doen hoeft niet. Dat is uh, gewoon ook ergens uh, te vinden, neem ik aan. Um, dat uh, is het nummer wat, uh, wat nu uh, ten gehoor wordt uh, gebracht. Allemaal de dus Zweefclub. Nooit moeilijk doen of niet En dan komt die natuurlijk, onze favoriet van Marcus en van mij. Het uh, gratis paard wat, uh, wat nog uh, op het uh, repertoire uh, staat. Uh, dus uh, laten we maar horen. Ja. Het gratis paard, een gratis paard. Want dat is eigenlijk de officiële tekst en de titel van het de, nummer. Wat ook op single is uitgebracht. Uh, Voor de laatste keer vanavond, dus Club. Ik ben helemaal veel agressiever. Ga even uit dat ik ga verliezen. Het is totale arrogantie. Maar, maar dat zou ik nooit hardop uit. Niet spieken. Ga even uit dat ik ga verliezen. Het is maar zo werkt het ook Een gratis paard Die kan je zo pakken Soms is dat zo zit nog iemand mee te klappen. Dus dat, uh, dat is altijd uh, heel erg leuk. <laughs> leuk in ieder geval. Uh, dat waren ze, de zweefclub. We gaan straks nog even met ze praten. Want uh, we hebben natuurlijk ook nog een telefonisch gesprek... wat nog uh, zo dadelijk uh, gevoerd uh, gaat worden. Heeft alles uh, te maken met al mankers die we net hebben laten horen. De uh, hand Begins, die hebben we net laten horen. Want die vormen het supportgedeelte voor... De band die zaterdag een uh, EP-release gaat doen in de CineTol. Aanstaande zaterdag. Ik heb het over deze band. Von V. En dit is het nummer Islander van die EP. Undecided. En het is van een EP die komende zaterdag gereleased. Wordt tenminste, hij is al gereleased. Dat is op 3 maart al gebeurd. Maar dan is de release show voor de achterban. En dat die achterban redelijk groot is, dat weet Mariska Lialing van Volvee. Maar altijd goed, want die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, want ik denk dat, dat jullie toch wel een, een redelijk grote fanschade inmiddels al hebben opgebouwd. Toch of niet? Best wel lekker, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, hoe is dat uh, is dat uh, een beetje ook met... Ja, jullie hebben eigenlijk al een beetje een soort van release show gedaan. In de tanker, kan ik me nog herinneren. Dat, dat is ja. vorig jaar geloof ik gebeurd, toch? Of niet? Ja, ja, ja. Dat was uh, toen uh, onze oktobertour uh, van start ging. Ja. Uh, en die uh, abrupt onderbroken werd uh, helaas uh, halverwege. Dus uh, ja. ja, we hebben eigenlijk niet kunnen doen wat we wilden doen. Ja. Dus uh, toen hebben we het plan uh, moeten bijstellen. Ja, had ook, uh, met, uh, ook ja het had ook uh, met, uh, met uh, de wederhelft had het te, te maken en met jou. Ja, dat ja. klopt. Binnen, een, binnen anderhalf week tijd. Ja, leuk is, leuk is het niet in ieder geval. Want uh, als je dan al die plannen hebt, die kunnen dan uh, door het putje in, in, ineens. En vandaar dat wij gewoon uh, opnieuw een release show doen en uh, dat we nog een nummer achter de hand hadden, was uh, helemaal te gek. Ja. Dus die is uh, onlangs uitgebracht. Die heb je net gedraaid, eigenlijk. Ja, ja. Net. Nou ja goed, uh, dat, uh, dat bij deze dan gedaan. Uh, maar hoe is het uh, eigenlijk met, uh, met jullie uh, gesteld, met, uh, met uh, zowel Ivan als met jou? Ja, Citrus, die Ivan die is uh, goed ter been wel weer ja. eigenlijk. Ja. Ja, met mij gaat het wel redelijk. Ik kan goed staan en lopen, dus dan kan ik ook staan zingen. Ja, oké. Okay, dus, dus vandaar dat we ook gaan optreden. Ja, uh, moeten we een beetje een uh, wat stijfjes uh, opererende Mariska op het podium zien of valt het nog van mee? Ja, een ticketje wel. <laughs> is... Ik uh, kan ook niet meer mijn hoge uh, gouden laarzen aan, maar er komt de tijd dat dat vast wel weer kan. Oké, okay, dus, uh, maar uh, de mensen kunnen uh, jullie in ieder geval zien. Uh, wat, wat kunnen ze verwachten eigenlijk uh, komende zaterdag uh, in uh, Sienetol? Ja, we gaan natuurlijk die, uh, alle nieuwe nummers spelen van de laatste EP. Ja. En uiteraard komen ook de andere EP's uh, aan bod. We ja. hebben een uh, andere volgorde van de setlist. We gaan wat extraatjes doen. Een uh, soort echt helemaal te gek. En natuurlijk met mankers in het volprogramma Ja, kan niet meer stuk. Ja, uh, Mankus. Uh, dat, uh, dat hebben we toch nog uh, hier ergens. Uh, er nog uh, even laten horen. Want. Anders krijg ik ruzie met een uh, radiocollega in oh ja, het land. Het dus... het <laughs> ja. ja, omdat uh, dat, uh, een van de, de twee uitvinders is uh, van dat radioprogramma daar ergens in Capelle, heb ik me laten Lop. vertellen. Dus... Ja. En uh, de andere zei, ja, dan uh, moet ik op zijn minst ook uh, Mankers laten horen. Nou, dat heb ik uh, bij, bij deze dan twee keer gedaan. Dus... Fantastisch. Um, maar goed, even weer over jullie. Want uh, ja, nou ja, over Mankers gesproken. Hoe zijn jullie eigenlijk aan Mankers gekomen? Want dat is eigenlijk ook best nog wel een uh, leuke vraag die ik uh, aan jou wil stellen. Ja, ja, dat is echt via Instagram gekomen. Uh, zij kreeg gewoon een verzoek van: hey, uh, is dit niet wat voor jou? Vond ik Nou, oké. Okay. En ik zag uh, wat, uh, wat vooral uh, zomaar aan het doen was uh, qua videomontages. En ik vond de muziek gelijk echt geweldig. Mm -hmm. Dus uh, van het een kwam het ander. We hebben contact met elkaar gezocht. En uh, nou, ik dacht gelijk: uh, ik, ik wil hun in, in het uh, pop gaan hebben als support eigenlijk. Ja. Hè? Zo heet het dan. Ja, eh, met beide bands eh, is een connectie. Of tenminste een verbinding. Want eh, jullie hebben hier eh, een paar keer eh, gesproken over het eh, materiaal. Maar mankers hebben we hier ook eh, gehad in de studio. Dus er eh, staat wel eh, wat, uh, wat, uh, wat enige verbinding heeft met, uh, met dit radioprogramma. Ja, ja, ja. Dus... ik vind ook dat het muzikaal goed uh, bij elkaar past. Dus uh, ik denk dat het heel graag gaat worden. Ja. Um, de EP Undecided, hè, want zo heet hij Um, kunnen we nog uh, meer van jullie gaan verwachten in de nabije toekomst? Of is dit? Uh... Oh, ja, we zijn uh, ontzettend productief uh, momenteel. Ja. Uh, we hebben voorheen elke twee jaar een IP uitgebracht. Dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan minstens elk jaar een IP uitbrengen. Ja. We hebben nu eigenlijk al ja, 4,5, vijf nummers. Dus ik denk dat wij uh, ja, binnenkort wel weer de studio ingaan. Om uh, het hele zaakje op uh, te nemen en noem maar op. Uh, want want uh, jij barst ook uh, wat uh, betreft uh, van het materiaal wat, wat je hebt meegemaakt weer in je, na, uh, je nabije omgeving. Want uh, dat, bij jou staat het volgens mij ook 24-7 staat het aan, heb ik het idee. Uh, dat idee klopt. <laughs> ja, ja. Houdt het nou eigenlijk nooit op? Of? Ik kom He? Ik maak er gewoon maar nummers van. Het geeft toch... Ja, die shit die we hebben gehad... geeft dan toch weer inspiratie om, uh, om daar een nummer van te maken. He. En dat is ook gebeurd. Dus uh, ja, die gaan zeker op die nieuwe EP uh, terechtkomen. Ja. Uh, de, de reacties op het materiaal. Want uh, begint het ook een beetje door te dringen bij... ja, de onderkant van uh, Nederland uh, Muziekland en uh, de ravelranden. Want uh, de scherpe rand van Platenland... om maar eens even een term uh, ja. er doorheen te gooien zich goed, maar het kan altijd beter. Hè? Dus ja. Het is nog steeds bereikbaar voor de festivals. Ah. Bijvoorbeeld. Ja, er zijn er nog meer. Ik bedoel, ik heb de, wij vinden, dan heb ik het over collega Willem de Waard en ik, vinden dat bijvoorbeeld zo'n Alex Nieuwland daar toch ook wel een beetje in thuis hoort. Dus Om maar even één te noemen. En, en, en, ja, en jullie dus ook. Is goed, uh, we worden best wel benaderd inderdaad en uh, ja, het gaat echt nog steeds beter, maar het kan nog steeds beter. ja ja ja. Dit ook. maar zijn, want, want want jullie hebben in de aanloop uh, hier daar naartoe uh, daarnaartoe, is er geloof ik ook nog een soort van showcase geweest van Pinkwing Radio uh, ergens in Amsterdam. daar hebben jullie toch ook uh, nog even ja, wat. Uh, ja klopt. Ja? klopt. Toen alles nog goed ging. Toen alles nog goed ging, ja. Maar um, eh, hebben ze, eh, is, is daar er nog iets uitgekomen dan? Of, uh? nee, nee, helaas niet. Ja. Maar er waren ook zoveel bands natuurlijk. We waren ja. echt in elke ruimte. Waren, we speelden drie, vier bands. Dus, uh, het is natuurlijk lastig voor, voor mensen die bands zoeken om dan uh, de juiste keuzes te maken. Maar ja. uh, we hebben toch mooi weer op onze sessies. Ja, maar, maar, maar de vrienden van Indie Excel bijvoorbeeld, die, die kloppen alweer aan de deur, of niet? Uh, met IndieXL, uh, ja, dus, uh, daar waren we Advice Track nog uh, afgelopen week. Ah, dus, uh, kijk, kijk. Dus ja, ze zitten niet nee. te slapen in ieder geval? Dat, uh, zeker niet, zeker nee. niet. Um, um, ja, nou ja, goed, over het uh, materiaal. Um, islander want die hadden we net uh, gedraaid. Uh -huh. Vertel, wat, uh, wat is daar uh, de diepere uh, achtergrond uh, van, ah. van dat uh, nummer? Nou, het is nou eindelijk een liedje wat niet zo uh, zwaar op de hand is. Gewoon, gewoon over de liefde gaat eigenlijk. Ha. <laughs> Dat vind ik best wel leuk uit jouw mondig. Uh... Ja, leuk hè? Ja, want uh, meestal zit er toch altijd wel een, een, een laag onder, heb ik het idee. Klopt, klopt, ja. klopt. Ja. In dit geval niet. Nee. Uh, best wel een bijzonder liedje ook. Heel moeilijk uh, opnemen, Ja. Mag ik het? Mijn stem is lastig op te nemen, hebben we ja. gemerkt. Maar ja. uh, het is uh, goed gekomen. Ja. Dankzij Ron Broekhuizen. Ja, ja, ja, ja, die heb ik hier ooit eens dus een keer in de studio gehad. Niet alleen uh, in, uh, in de hondanigheid uh, hier, maar ook uh, in een vorige uh, bandleven. Ja, en hij, uh, hij is verantwoordelijk voor de mixen eigenlijk, vooral. Ja. Ja. Uh, um, Undecided, uh, uh, dat is wel serieuze shit. Want dat is ook uh, weer een, een beetje in de, in de categorie van... Of een beetje in het, ja, het schurende van openly remember eigenlijk. Of tenminste, uh, daar, daar heeft het wel ja. een beetje van weg, vind ik. Ja, ja, ja. En ik, ik, ik, ik was, uh, ja het is eigenlijk opgedragen aan iedereen die in een verstikkende relaties zit. Hm. En het zijn er best wel veel. Uh, het werden eigenlijk steeds meer... Toch, ik ga er toch eens een keer een nummer schrijven. We hadden ook een clip daarbij bedacht, we hadden eigenlijk alle opnames al gepland staan maar ja, ja. toen gebeurde er ongelukken, dus ik kon dat ook niet doorgaan. Ja. Helaas. Dan, uh, ja, nou ja, nog één ding. Um, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Waar zijn wij te vinden? Ja. sowieso ja, Jullie zijn toch wel te vinden op het wereldwijde web, of niet? Ja, tuurlijk. Spotify natuurlijk uh, kun je ons ook vinden. Von ja. V, V-O-N, V-E-H. -N dat ja. is mijn familienaam van mijn moederskant. Ja. Uh, dus ja, daar kun je ons sowieso op vinden. En er is geen band die zo heet, dus dat is super handig. Dat is heel handig, ja. Want uh, vindbaar is het uh, sowieso altijd. We gaan uh, de titeltrack uh, draaien van de EP Undecided. Hier is Von V. komen ze vol vee met Undecided. 25 maart mensen, dan uh, zijn ze dus in de Sinatol uh, te zien dat is komende zaterdag uh, vanaf een uur of negen gaat uh, Mankus beginnen met het hele verhaal. En dan komen zij nog uh, hun uh, <lacht> release show doen. Kijk, ja, er worden wat selfies uh, gemaakt. Uh, leuk. Ja, wat meer of uh, of wat, wat, uh, er worden momentopnames van Thomas gemaakt. <lacht> um, het, is, uh, het zit erop. Um, ik vond het energiek voor een soft punk band die jullie zijn. Um, maar ik uh, zat ook al met een half oor eventjes naar uh, de inhoud te luisteren. Er zit toch een beetje een soort wat geëngageerdheid in de tekst. Ja, af en toe wel. Uh, we proberen het eigenlijk zoveel mogelijk te verhullen... omdat we bang zijn voor confrontatie. Toch wel. Ja, ja. Maar, maar nee... Uh, Nee, ik denk dat je het vooral dus hebt over iedereen. Zit er een beetje lichte ironie? Zit er ook wel een beetje in? Of, uh, oh, ja, uh, ja. Ja, zeker. Waar komt dat vandaan? Uh, nou, wie? Ik, wie? Ik wil niet... Ja, ja, we hey, kijk me gewoon aan, uh, Ruben. <laughs> ja, maar, nou, er, nou goed. Ja. <laughs> maar ik ben de ironie. Nee, <laughs> <laughs> ja, ik denk dat we staan allemaal een beetje melig op zich. Ja. En uh, ja, ik, ik denk dat we er... Uh, ja, ik denk dat we er gewoon van houden om... om uh, ik denk als je een soort van een diepere laag wil hebben en ja. je wil dat aanzetten. Ja. Dan, tenminste voor mij, werkt dat beter met ironie dan door het soort van te, te serieus te brengen. Want ja. dan ben je jezelf alleen maar... Word uh, je ja. dan een karikatuur van jezelf ja. of uh, zoiets. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, maar het zou ook heel goed passen. In een theater heb ik het wel eens een beetje het idee. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Uh, theater? Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Nee, Maar ik vind het wel een goede optie. Ja, Eigenlijk. want uh, die muziek op zich ontleent zich er ook prima voor. Om dat ook theatraal te kunnen brengen. Nou, Tenminste, zo komt het bij mij over. Ja, nee, als er luisteraars zijn die uh, een theatershow hebben die nog muziek nodig heeft. Ja. Ja, nou <laughs> ja, uh, ze zijn te boeken dus. Uh, de... nou, we willen wel graag er echt meer ook een, een show van maken met... Ja? met uh, Choreografie. Ja. <laughs> Choreografie. Dat, dat ja. Nee, maar toch we hebben we het wel vaker ja. over. Dat we... We, we, we, we oefenen al een beetje. Ja. We hebben een paar dingen. We hebben één uh, move, dat we met onze hand omhoog gaan. Hmm. En dat eentje dat met dit. Oké, oké. Dus de... Nou, het, het, het doet mij denken aan de gasten die we volgende week hebben. Dus uh, Lucas Renz met, uh, met een gitarist. Die hebben een soort dans ingestudeerd. En uh, daar hebben ze een beetje lang op geoefenen. Maar dat uh, oh, hebben jullie okay. dus ook uh, kennelijk ook uh, gedaan. Uh. Well, misschien kunnen we gaan MSN. met. Uh. <laughs> <laughs> MSN, dat is wel een van een honderd uh, jaar terug, geloof ik. Mee, dat idee. Um, ja, maar goed. Uh, uh, jullie komen uit Amsterdam, Utrecht. Half Utrecht, Amsterdam toch? Of niet? Ja, ik kom uit Amsterdam ja? eigenlijk. En ja. zij komen allemaal uit Utrecht. Dus jij bent de enige Amsterdamse link eigenlijk uh, van ja, het verhaal. Ja, ja. ja. ja? Uh, dus het, uh, ja, ik, ik vond het leuk. Uh, want uh, we hadden op een gegeven moment... kregen we, die, uh, die, uh, krijgen we dan mail. Uh, ik, zet, ik zit nu even in de rol van redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Mm -hmm. dan krijgen we die, uh, die mail. En dan denken we, ja, Noord-Hollands bent, Maar dan blijkt uh, Jaron... ...de enige te zijn de, die uit Amsterdam uh, <laughs> komt. <laughs> dus, en de rest komt uit Utrecht. Maar uh, hoe, hoe, uh, hoe leeft dat een beetje uh, bij, uh, bij, uh, bij jullie in de buurt... Met, uh, de, uh, ...wat betreft de muziek? Krijgen jullie uh, reacties op het materiaal wat jullie uitbrengen? Ja, ja? Ik, denk, ik denk de laatste tijd wel, wel veel. We hebben natuurlijk uh, wel ons best gedaan afgelopen jaar... ...om onszelf op de kaart te zetten. Ja. Met ons EP'tje op Spotify en, ja. en wat clippies. Ja. En uh, ik denk vooral dat onze laatste tour uh, weer een beetje moet zeggen van... hé, hey, we zijn er weer, want ja. we hadden natuurlijk even een, uh, een stop. Ja. <laughs> want er was een baby. Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, en dat gaat heel goed. Dan, dan, ja, dan hoorden we wel um, goede reacties. En we hadden laatst ook mensen die naar onze gig kwamen. Het waren er wel geteld vijf ja. die, uh, <laughs> die familie waren en <laughs> niet uitgenodigd... maar die ja. dus ons ergens uh, hadden gevonden en nog een keer wilden horen. Dus... Uh, ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat uh, mensen wel dat de liedjes wel blijven hangen. En, en ja, dat mensen dan nog wel meer willen ofzo. Ja, de, mensen, de meeste mensen vinden ons uh, echt oh, heel geweldig. Dat, <laughs> dat is ja, waar ja, dan Ja, want <laughs> jullie, jullie noemen ook nog de clips, die heb ik ook uh, gezien. Um, maar ja, uh, mensen denken vaak. Oh, clips, dat uh, kost best wel uh, wat, uh, wat uh, centjes. Maar jullie lossen dat er al vrij creatief op. Heb ik uh, wel eens het idee. Uh, hoe, uh, hoe doen jullie dat? Nou, ja, kijken, <laughs> zo van, waar heeft die koper het naam erover? Nee, nee, nee. We, we hebben natuurlijk allemaal. We, we hebben kennissen die ook in de kunstwereld zitten. En, ja. en, en we zijn nog nu in een, op een niveau waarbij je soms dingen voor elkaar doet. Ah. Uh, en dat er dan niet een gigantisch prijskaartje aan hangt. Ja. Dus uh, twee van de drie clips die we nu hebben zijn gemaakt door één jongen die onze vriend is en die ons uh, daarmee heeft Kijk, geholpen. Kijk, dus dat, dat, uh, dat scheelt natuurlijk een slok. Om een ja, we geven hem uh, wel wat natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is dan niet zoveel als, als Radiohead zou betalen. Eigenlijk. Nee, nee, oké. Okay, maar ja, jullie zijn uh, <laughs> geen Radiohead. Uh, nee, jullie nee. zijn de Zweefclub. Waarom? Uh. Ja, maar... Uh, want kijken jullie dan ook een beetje van... Ja, wat is er voor nodig om een beetje een uh, leuke clip uh, te maken bij dat specifieke nummer? Uh, denken jullie daar ook over na dan? In ja, tevies? zeker. Ja. Ik denk dat we allemaal best wel breed inzetten, artistiek gezien. Niet alleen om muziek gaat, maar ook. We hebben ook allemaal ideeën over hoe iets eruit mag zien qua ja. clips. Ja, moet, moet, moet muziek ook kunst zijn en geen kunstje? Zoals... Uh, ik vraag me, wat bedoel je daar precies mee? Ja. Nou, een kunstje is op een gegeven moment als, het, uh, als je op een gegeven moment het dingetje door hebt begint te krijgen en dat je dan steeds hetzelfde doet. Dat is het kunstje. Ah ja. ja en ik bedoel, zeg, uh, muziek uh, moet kunst zijn en het moet geen kunstje worden. Ja. Uh, ja, dat, ja, ja, dat haal ik. Zo... leuk in je steek, hè? Ja. Ja, dat dat vinden ja, jullie dat, best wel. Ja. Al... Ik vind jullie best wel kunstzinnig aangelegd in dat opzicht. Dus vandaar de vraag. Ja, ik, ik, ik denk dat we wel aan de kunstzinnige kant Maar <laughs> ja. Ik denk dat dat zit er vooral in dat we onszelf niet willen vervelen. Ja. Als, in, als ik iets maak, dan heb ik zin om het leuk te vinden en niet om het saai te vinden. Maar als het een kunstje ja. wordt, dan zit er niks meer in. Ja. Maar. Hebben jullie dat ook nodig om scherp te blijven in dat opzicht? Met kunst, eh, muziek als kunstbedrijven? Hebben we dat nodig om het, om het als kunst te... Ja, nou, ja. Wat, ja, ik bedoel scherp te blijven. Heb je de uitdagingen nodig om dingen te kunnen maken? Dat soort uh, dingen. Ja, ja, ik denk dat het bij ons echt allemaal heel erg uit enthousiasme is. Ja. We hebben het wel eens over dat natuurlijk veel mensen muziek maken... om hun gevoelens te uiten. Ja. Of om over belangrijke onderwerpen te, te praten. Ja. Of dingen die ze hebben meegemaakt. Wij ja. willen... Als, als ik denk voor ons allemaal kan spreken... wij willen vooral heel veel plezier maken. Ja, ja, ja. want dat ja. is ook wel wat ik een beetje uit de tekst ook haal. Ja. Zit dat ook de lol in het maken van, van dit soort uh, dingen? Dat ja. Dat, uh, ja. En dan soms, ik, da, er ontstaan natuurlijk wel ook dingen... die we wel ook echt wel dieper voelen dan dat het lollig is. Ja. Eigenlijk altijd wel. Ja, <lacht> dat gaat al vanzelf, ja, vanzelf. Maar het, het is wel, ja... Ja, we hebben er gewoon heel veel plezier in. Ja is dat ook uh, uh, belangrijk uh, om muziek te blijven maken dat uh, dat je dat jullie alle vier er een beetje plezier in houden ja zeker ja, ja we houden er gewoon echt van dat gaan we het doen het is ja het is eigenlijk heel, heel simpel ja. <laughs> want we, maar dus ook het schrijven zelf dus zeg maar als je zegt als je het woord uitdaging zegt mm -hmm. dat dekt voor mijn gevoel niet de lading want uitdaging dat voelt een beetje van oké okay, ja ik probeer mezelf heel erg te prikkelen om terwijl het, uh, Zeg maar, als je iets, of tenminste als we iets maken, dan zetten we het heel vernuftig in elkaar. En in een zekere zin is dat wel een uitdaging. Maar dat, ja goed, zoals jij het al zegt, dat komt gewoon omdat we het heel leuk vinden om het te doen en niet per se uit een soort van zelf uh, onszelf willen bewijzen of zo, per ja, se, ja. of zoiets. En, en ik wil eraan toevoegen dat <lacht> plezier dat heeft misschien een beetje die connotatie van dat het allemaal lollig is en <lacht> <lacht> dat geldt voor ons niet. Met plezier, het is soms gewoon moeilijk ook, ja. maar met plezier gaat het meer om een soort diepere voldoening. Mm -hmm. voelen. En, ja. en, en het gevoel hebben dat je iets doet wat betekenis heeft en wat, wat mooi is in ja, deze ja, ja. wereld. En daar komt plezier ook uit voort. Oké. Okay, dus, uh, um, optredens staan dat nog ergens in de planning? Uh, komen er is er eentje geloof ik in april. Maar dit ja. is eigenlijk de vijfde in een reeks die we dan een mini-tour noemden. Ah. En die bij deze wordt afgesloten. Ah, en dan is het tijd weer om uh, bijvoorbeeld weer nieuw materiaal te uh, maken. Oh, zeker. Ja? Heel graag. We hebben heel veel liggen. En we ah. willen heel graag uh, meer gaan maken. We, we willen een album gaan maken. Kijk. Kijk. Dus uh, we zijn uh, van jullie dus nog niet af. Nee, ja, de, later. we komen hier nog heel vaak. Nou, als je zin hebt om uh, te komen, dan uh, <laughs> graag hoor. Uh, we beginnen we alleen een uur eerder. Ja, dat is eigenlijk goed. Uh, goed. Goed, het was uh, reuze leuk om jullie hier uh, te hebben in uh, de studio. Ja, heeft gelijk. Uh, Dank En uh, graag tot een andere keer. Dank je wel. Dank voor Bedankt. de grote support. Oké, okay. ja, graag gedaan. Um, over support uh, gesproken. Deze meneer uh, die was in het uh, Nederlandse muzieklandschap een keer. 3FM Series Talent en uh, de dame met uh, wie die het doet... die hebben we hier ooit in de studio gehad, dat is Martine Bond. Ik, uh, ik heb het over een samenwerking van Gerard Huizingveld en Martine Bond, MG en hun nieuwe single... die kon je morgen uh, beluisteren, maar hier, nu heb je hem hier. Een beetje techno-dance. Lang over nagesproken over het optreden van Lassette tijdens uh, zowel de tweede voorronde van de Rob wordt. maar ook in de, de finale van die, diezelfde Rob Hackdaw. wordt, want deze band, Lassette. en eigenlijk is het eigenlijk uh, de band rondom Tessa Lamers. Um, ze is een lange tijd ook uh, actief uh, geweest in de Rotterdamse muziek. zien. Uh, maar tegenwoordig resideert ze in Haarlem en uh, dat uh, merken we dan ook uh, meteen uh, in dat opzicht. En uh, we hebben er ook uh, regelmatig uh, aangetroffen tijdens uh, de voorronde. En af en toe stond ze ook nog stiekem achter de bar uh, tijdens een van die voorrondes. Ja, en uh, nu staan, uh, staan ze op bevrijdingspoppen op het hoofdpodium. En ik ken een fotograaf die uh, behoorlijk wat uh, plaatjes heeft uh, geschoten. Die dat, uh, uh, ja, dat, dat is behoorlijk wat aftrek uh, geweest, toch, Marcus van Dam? Want uh, jij ja, hebt er... Uh, wat, wat uh, geschoten van, van uh, Tessel Lamers. Uh, ja, ja en volgens mij zijn ze goed ontvangen geloof ik. <laughs> ja, uh, want het uh, was uh, behoorlijk wat uh, materiaal wat jullie geschoten hebben. Jij samen <laughs> met Kim. in uh, Ja, was... zo'n avond blijf je wel redelijk wat foto's schieten. <laughs> ja Maar goed, nu staat ze binnenkort nog een keer voor de lens. Hè? Uh, bevrijdingspop. Uh, wanneer, ja, bevrijdingspop. Ga je er uh, dan ook uh, staan daadwerkelijk om uh, dan ook daar uh, nog wat uh, foto's van uh, mevrouw Lamers uh, nog uh, te maken? Of niet, uh, denk ik? Misschien. Misschien. Oh, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk. Wijn ja. plannen, plannen zijn nog niet helemaal duidelijk met bevrijdingsproken. Ja. Nou, we zijn ook een beetje aan het eind uh, gekomen van dit programma. Dus uh, we, we kunnen proberen weer. Gaan we dit even, dit? Ja, gaan we het uh, nog een keer proberen. En dan zeggen we... Tot, tot volgende week. week. Kijk, het, het zit er nog steeds helemaal in. Ah. We kunnen dit nog. Ja, ja. We kunnen dit dus nog. Jazeker. Uh, ja, zeker. Uh, ja dan, nu is er even de ruimte voor. Uh, want uh, we gaan hem afsluiten. Deze alternatieve fem van uh, 30 maart is voorbij. Vorige week uh, iets uh, van een Volendams label. Maar nu is het weer daadwerkelijk van een Volendamse band. En dat is eigenlijk zetten uh, ze hun eerste schreden. En de afgelopen week hebben ze een uh, eerste single gereleased. Ik heb ze al lange tijd dat Ik zal op het oog zeg Jongens, als dat uh, zover is, dan wil ik het ook uh, laten horen. Sai Hollywood. En tot aan het nieuws van 10 uur. Hun eerste nieuwe single. The Balcony. Inderdaad, volgende week zijn we er weer. Maar dan met Lucas Rens hier.